Hola, moet ik altijd. Ja, hola. <laughs> en uh, Henk, maar niet uh, de Henk die uh, altijd, want dit is Henk Mintjes. Goedenavond. <laughs> en uh, mijn naam is uh, Joon Jongepier. Uh, we gaan ook, ook nog heel even luisteren naar uh, wat er allemaal op verkiezingsavond zich heeft afgespeeld bij uh, het Libertarisch Feestje. Want ja, verkiezingen, hè?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 Ja, uh, yeah, yeah, uh, bitcoin is, yeah, is een beetje een conflict dat het uitbreken wat steeds publieker wordt over hoe het uh, opgeschaald moet worden voor de toekomst. Want eigenlijk uh, yeah, trekt hij niet meer. De capaciteit van transacties is onvoldoende. Ja, sommige partijen die willen Bitcoin Unlimited en anderen die willen uh, segregated witness. En uh, nog wat uh, de andere ben ik even vergeten hoe dat heette. Ja, uh, Lightning.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 Ethereum is alleen al de, al de laatste 24 uur met 36% gestegen. Okay. Zijn nogal bewegend. Uh, als we meteen moeten we die koers ook nog eens gaan uh, meenemen. Ja. Maar ja, als het goed gaat met Bitcoin, dus komen we daaruit. Maar ja, ik zag ook bij dat congres hier dat uh, ja, bijvoorbeeld Roger Ver, die heeft een hele uh, de, de Bitcoin Jesus genoemd. Die was daar ook. En die zei: Ja, ja het originele Satoshi Paper staat, gewoon de block size vergroot. En dat moeten we doen. En die, die heeft ook die hele conferentie gesponsord. En liep allemaal Bitcoin Bakes rond. Een wordt flink wat geld tegenaan. En ja, aan de andere kant zijn er mensen die wat anders willen. Dus ja, er werd publiekelijk met weddenschappen door de zaal gespeeld van 100.000 dollar. Dus, uh, ja, die overigens niet aangegaan werden. Maar uh, ja, dit geeft wel aan dat, dat het moeilijk wordt voor, de, voor alle beide kampen om in te binden. Ja, in ieder geval, er was een, uh, ja, as we speak, op dit moment is er een, uh, ja, een flinke daling uh, gaande. Maar vorige week was er ook een daling, hè? Toen, uh, toen zakte hij ook in één keer met 200 uh, dollar. Ja, dat had met de ETF te maken. Ja. Dus uh, de, de, winkel, de broertjes, die, uh, die ook bij Facebook zaten, uh, die hebben al heel lang het plan om een ETF te maken, Exchange Traded Fund. Dat is, dan kan je zeg maar via je gewone broker kan je bitcoins zou je kunnen kopen. Ja, ja klopt. Om je aandelen, dus net, net als een aandeel. En dat is afgekeurd door de, door de regulator in Amerika.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 Okay. Het is zo hard omhoog geraakt. Ja het heeft de honderd al geraakt, okay. maar ik denk dat het ook een beetje een bubbel is. Uh, uh, als het zo hard omhoog gaat, dan moet er wel weer de schot. Ja, uh, yeah, moet het wel weer omlaag gaan. Ook. Uh, ik denk als er wat goed, goed nieuws komt over bitcoin, dat er een oplossing is bijvoorbeeld, dan denk ik dat we het wel zwaar te lijden krijgen. Uh, als je ermee wilt betalen, ik bedoel, met, met bitcoin kan je tegenwoordig al uh, op sommige plekken betalen, maar kan dat ook al met Dash?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 het geld geld gaat smijten in de infrastructuur en noem het maar op. Dat wakkert natuurlijk inflatie aan en al dat soort shit. Dus ja, mm -hmm. altijd een beetje de standaard. En mensen, oké, okay, inflatie, nou laat ik maar in goud gaan zitten. Dat zijn natuurlijk altijd nog steeds de tendensen die mensen hebben. Mm -hmm. vooral, vooral elke investeringsportfolio heeft altijd wel een portie in goud zitten. Dus, ja. Ja. Het was ook vreemd dat de dollar een beetje zakte na het verhaal van die renteverhoging. Dat, ja, dat is vlakten. wel apart, hè. Ja. Je zou denken van die, die dollar zou moeten rallyen, Want het, ja.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 Het is uh, niet erg diervriendelijk, maar het mag. Ja, het is wat minder, ja, ja. die kalven worden ook geloof ik gelijk weggehaald. Ja, ja, ja nee, die, die koe zit dan in een stress en die gaat dan dagenlang janken omdat uh, kalf wat weg is. Oh. Dus ja, het is, uh... ja. Ik lees hier ook dat staatssecretaris Martijn van Dam van Landbouw brak vorig jaar maart al een lans voor de bescherming van het welzijn van konijnen, kalkoenen en vissen. <hums> Vissenwelzijn wordt er ook. Uh, ik heb het idee dat, dat uh, dierenwelzijn steeds beter wordt en uh, mensenwelzijn steeds slechter. Ja, hoeiets, hè? Komt ook ook bescherming voor kreeften, eigenlijk? <laughs> je weet hoe dat zit, als, uh... Ik denk dat als, als je een beetje, een beetje gaat lobbyen, dat je het er zo door krijgt. Ja, maar ik bedoel, weet je hoe, hoe kreef, als je een kreeft in een restaurant bestelt, dan wordt levend in het water gegooid, weet je wel? Dus, dus, ja, dat. Ja, ja, dat, dat zo. Ja, maar je hebt altijd mensen die, uh, die huilen om de kleinste dingetjes en nu ook in dit soort dingen. Ja. En, en...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 Ja, ik heb ook het idee dat dat het, het beeld moet bevestigen, want het een enorme empathische organisatie is, de EU, zeg maar, die gewoon... Ja, zoiets, hè? Ze ja. bescherming benadrukken. Ja, dat is net zoiets als veiligheidsgordels en helmen op, en dan... A, ze krijgen een manier om te beboeten, Dat is natuurlijk altijd heel voordelig voor. Ja. Ja. Maar het geeft ook het idee dat het een ontzettende altruïstische organisatie is, die nooit ja, vreselijke dingen zou doen of ofzo. En heeft het altijd bezorgd overal. Ja, het heeft gewoon een het mensbeeld te maken. Er zijn gewoon heel veel mensen op deze wereld die, die, die vinden dat, dat de overheid een, een zorgplicht heeft voor mensen. Dus het, als het dan gaat om mensen of dieren die.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 Ja. Ik weet hier ja. onder andere dat uh, krappe kooien voor konijnen zo met, met zo'n gazen bodem die zouden verboden moeten worden. Al dus ja. uh, de EU-parlementariër uh, Hazenkamp van Partij voor de Dieren. een uh, grappige naam weer, ja. ja, ja. ja. hè. <laughs> <laughs> Anja Hazenkamp, ja. ja. Hij heeft nog net, hij heeft nog net geen legbatterij. Heel toepasselijk ja. Ja. ja. En kampen daar kamp uh, aan, een concentratiekamp, ja. die dat die kan konijnen beschermen. Die. die kan in het boekje. Ja.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 dat is toch wel iets anders. Het heeft gewoon diep geworteld in de Tweede Wereldoorlog. En men, men, de, de meeste Duitsers vinden ook dat je, dat je lang niet alles mag en kunt zeggen. Het is, is wel eens een pool gedaan inderdaad. De Duitsers inderdaad, zijn daar het minst tolerant in van allemaal in de Euro, Europese Unie. Dus, okay. dus van die kant begrijp ik dat wel. Het is natuurlijk bizar. Want dat, dat kan, het kan eigenlijk ook helemaal niet. Het is allemaal symboliek en een beetje holle retoriek, maar toch begrijp ik wel dat het juist uit Duitsland komt. Okay. Ja, ze hebben nog steeds het, het spook van propaganda en fascisme en zo. Ja, ja, ja. Maar je denkt juist dat dat verkeerd gaat uitpakken. Tuurlijk. Ja, als je uh, deze organisatie... Uiteindelijk wordt het een boetemachine. Dus dan uh, ze gaat natuurlijk ja, ik denk Facebook, Twitter, al die bedrijven... Die, het zijn miljardenbedrijven, dus daar kun je veel geld weghalen. Dat doen ze natuurlijk ook al met Apple uh, door die 13 miljard te beboeten. Of, uh, en uh, al die grote banken ook allemaal.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 Ja, nou ja, goed, kijk, de CIA, uh, over de CIA spreekt natuurlijk, en dat is gewoon een instituut op zich geworden, hè, heeft het. het is een beetje, beetje zo'n zo nou, paal los, staat, ja. los van de overheid zelfs, ja, het is ja. ongelooflijk.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 Onduidelijk wat dat is. Wat is, ja, is dan Inderdaad, het is heel arbitrair, het eens. <laughs> dus wat, wat defineert men dan als haast? Kijk, in, in, in Nederland zou je haast zou je zeggen: ja, dit is dus, dus, beperkt. Kijk, Nederland heeft te zeggen dat die vrijheid van meningsuiting is. Is dat niet zo? We hebben natuurlijk ook een goed gereguleerde uh, spraak in Nederland. Maar hè, tot in zoverre kun je zeggen wat je wil. Maar in Duitsland is dat wel iets minder. Wel iets wel dan kun je bepaalde dingen echt zeggen. Dus uh, ja. Dus, dus waar trekt met de grens inderdaad. Ja, in Duitsland is dat gewoon een stuk, die drempel is een stuk, uh, een stuk hoger in Duitsland dan in Nederland. Dus, uh, en ja. zeggen we ook nog, uh, Google, uh, YouTube zegt dat ze uh, aan be nog betere software te werken, die haatboodschappen automatisch moet detecteren.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 Die op het begin zeggen: nou, eigenlijk kun je dat niet zeggen. Maar ja, als je dan doorvraagt en daar rustig over babbelt, dan, dan komen ze dat vaak wel. Zeggen: we, ja, oké, okay, weet je, ik keur het af, maar toch mag je zeggen wat je wil. En zo heb ik dat net zo goed. Hè. Maar dat is, dat is van twee kanten. Hè. Want hè, mensen aan de ene kant die zeggen natuurlijk: van ja, dit kun je niet zeggen, maar hè, de, de snowflakes van deze wil. Maar aan de andere kant, die all-writers, die, die, die verdedigen dat natuurlijk ook niet. Hè. Want hè, als je maar, moslims of zo, of waar, ja, die mogen natuurlijk hè, niks zeggen. Want, oh, dat is gelijk. Hè,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 ja, dat uh, de patriarchieën en mannen hebben een oneerlijk voordeel. En die, oh, ja. uh, die zijn mis misogynist, heet het dan. zijn allemaal vrouwen-haters, mannen. Ja, haters en als je, als je naar zo'n zo feministe bijeenkomst gaat... ...ik hoorde de laatste iemand die was daar naartoe geweest... nou naar wat een hater staat tegen mannen. <laughs> uh, dus dat is eigenlijk allemaal projectieën Vooral witte, witte, dominante, blanke mannen. Die moeten het vooral ontgelden natuurlijk. Ja, ja. Nou, heteroseksuele, blanke mannen met een baan. Ik ook afvraag, zijn er dan ook behoorlijk <laughs> aantrekkelijke vrouwen... ...die dan mannen haten? Of, uh, <laughs> je maak je zorgen over. <laughs> nou, als ze nou, nou heel lelijk zijn, dan, ja, dan maken die zoveel uit. Uh, ja, dat is, goed. Dat, is, dat is de smaak. ik ja, nee, bedoel niet. de oorzaak van die mannen haat. Van die, die, die vrouwen, ja, oh, ja. dat ze niet aan de man kunnen komen, gaan ze die mannen haten. Ja, nou, oorzaak, gevolg is natuurlijk heel lastig in deze. Het kan ook best zijn ja. dat ze juist lelijk zijn geworden omdat ze mannen haten. Want als, als je dan lelijk bent, dan krijg je sowieso...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 ja prima, Ring door de neuk. ik zal wel kleden... maar uh, ik voel mij nog niet zo uh, geweldig... tot me aangetrokken, zeg maar. Ja, okay. ja, maar ja. Maar goed, joh, nee, we hebben nog een berichtje hier liggen. Uh, kabinet verhoogt... stiekem de belasting op werk. Of eigenlijk de boete op werken. De boete op werken, ligt eens toe. Uh, de inkomstenbelasting toch? Gaat die omhoog dan? Heb ik iets gemist? Normaal. Hij uh, komt uit van... Oeh, uh, oh, het is alweer een beetje een oudje. Hij is van 27 januari uh, 2017...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 Het ah, gaat dus dat uh, om overuren ik... dus. Uh, precies. Okay. Ja, ik, ik denk dat ik dat uh, ook heb meegemaakt. Ja. Want uh, ik heb wel eens een bonusje gekregen. En dan staat er in plaats van 52% wat de hoogste belastingstraal, is, dat is 56%. Uh, maar officieel is de hoogste, hoogste rival steeds 52%. Maar omdat als je iets extra's krijgt, dan heb je geen recht op een bepaalde korting. Die, waar je wel recht op zou hebben gehad als je salaris lager was. Dus had je salaris lager ingeschat, dan krijg jij een bonusje. Dus ja, als je salaris hoger was, dan krijg je die korting ook niet. Plus dat je 2,5% moet betalen, dan komt het overal op 56%. Ik denk dat dat wat misschien is dan. Het is inderdaad een hele tricky. Ja, het is in ieder geval weer een geweldig leuke manier waar niemand het over heeft, inderdaad. laatste...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 Als je bijvoorbeeld een mobiele telefoonabonnement neemt... ...de groot deel van de prijs is van de licentiekosten... ...voor ja, de frequentiedienst... Ja. Ja. Dus, dat zit, er, ja. dus ja, dat zit ook allemaal in de prijsverwerk. Dus je betaalt ja. ook nog een heleboel dingen. zijn gewoon eigenlijk alleen maar ontzettend duur. Of als je benzine koopt of auto's auto ja. of zo, Omdat daar ook weer een hele hoop belasting in zit. Ja, bijna op alles zit belasting in. Ja, klopt. Zeker. Dus ja. uh, bij elkaar komt het op 80% uit. En dat, en dat weten we gewoon heel goed te, te camoufleren. Ja. Door, het, door het een heleboel kleine dingetjes te doen allemaal. Ja. Ook al die vergunningen inderdaad. Ik, bedoel, ik, ik heb ooit meegedaan met een uh, project. Ik wil een... Uh,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 Dan al die zenders, die zijn dan plichtlid van de radio-reclamecodecommissie. Uh, ja. En die reclamecodecommissie gaat dan zeggen: ja, dit gaat tegen de uh, goede smaak in. Nou ja, dan moet PNR natuurlijk gewoon gaan inbinden. Want als je 30 miljoen oh. uh, erin gestoken hebt, dan, uh, dan kan je niet verliezen. Dan zeggen je investeerders van, uh, lekker er maar uit, want uh, dat kunnen we niet ja. hebben. Ja. Dus je, ja, het is gewoon een hele manier om te zeggen: van nee, we hebben vrijheid van nieuws, uh, vrijheid van meningsuiting. Maar je hebt het eigenlijk toch niet. Eigenlijk is er enorme controle. En hetzelfde is natuurlijk met onderwijs aan de gang.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 Ja, dat nou, is tegenwoordig in Oost-Europa wel een stuk beter hoor. Ik heb, uh, ik heb een uh, vriendin gehad in Litouwen, dus daar heb ik uh, een paar jaar mee, uh, mee, mee gedeten, en zo, Dat kwam ik wel geregeld. Uh, maar het is daar uh, echt die, die, die lui die, hè, die, die van het communisme af zijn, die lachen zich helemaal suf van mensen die, die überhaupt iets met socialisme laten staan communisme ja. willen, die lachen zich spontaan uit daar en die zeggen ook.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 Oost-Europa, dan hebben ze vrij snel door uh, wat het idee erachter is zeg maar, ja. dat het dat, dat, dat niet zo dom is in Nederland hebben ze iets van, ja, hou nou eens even dat op uh, man, uh, er staat beschermd konijnen uh, daar kan je toch niet van het hele idee van, ja, ze stoppen ook mensen in concentratiekampen dat ja. is gewoon he, helemaal verdwenen dat gevaar bestaat niet meer daar hoef je echt niet lang voor te zijn, beschermd konijnen dus. in Oost-Europa is dat een stuk populair inderdaad, hè? Polen uh, Slowakije en de Baltische Staten is wel, heeft wel veel meer uh... Veel meer vrije markt denken dat, dat, dat wij dat hier hebben. Dat is, dat is zeker waar. Dus, uh, en het is ook niet voor niets dat die belastingdruk een stuk lager ligt dan, dan hier. Dat is echt zo. Ja, er was toch ook laatst een laatste van president van Tsjechië of van Hongarije of zo. Die, die, die, die, die maakte de media belastelijk door dus te zeggen. Ja, ik ben een agent van Poetin. En, uh, <laughs> en dat is wel, wel knap. En hij noemde nog een paar van die gedemoniseerde dingen op. Ja, uh, Dat geeft aan dat die, die hebben wel door hoe, dat, ja, of ja. door hoe dat. hoe dat spelletje gespeeld wordt met hm. ja, alles wat alles, nou, uh, John McCain de senat, senator In de VS ook gezegd dat uh, Rand Paul, de zoon van Ron Paul, dat die voor Putin ja, klopt. <laughs> ja, hij voor Poetin werkt. Ja, ga nou toch even weg. <laughs> dan moet ik wel zeggen, even kijken, kijk, Poetin is natuurlijk geen leuke, leuke man. Niet, absoluut niet, want ik, ik weet ook dat. Uh,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 Dat te begoeden, zeg maar. Dus uh, ja, maar het is, ook het, alles is geen alles op land, op het, is ook, uh, het is geen oorlog waard. Laten we het daarop al. Het is ook een enorme uh, ja, uh, scapegoat. Uh. Want ja, ja, ja. Zeker, en, en zeker, zeker. Als er wat ja, gehackt is, dan is het, dan is het opeens, ja, en goed, hij heeft alle e-mails gehackt. En oh, ja, ja, ja, ja, ja. Hij krijgt, hij krijgt ook wel de schuld. Wat wel, ja, ik denk dat het veel waarschijnlijker is dat die geheime diensten, die, die zijn een beetje, ze hebben 17 geheime diensten in de VS. Ja. ja, dan heb je die NSA, die is enorm groot geworden. En die, Absoluut. die zijn ook enorm machtig omdat ze zoveel kennis hebben, ja. omdat ze iedereen afluisteren. En de CIA zal dat ongetwijfeld iets hebben van, ja, wacht even, dat is onze, onze toestand. Dus ja. ik vind dat ook nog maar. Heel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 Maar op en niet in Overijssel nee, of Oké, oh, oké. Okay. Ja. Okay. Oh, dat dat ja, wist ik vaak. niet. Ja, ik ook. Ja, nou ja, dat wist ik ook tot Ik kreeg ineens kieslijst. En denk, hey, hé, waar, waar is de LP dan? Uh, nou, en uh, nou, goed, even nagevraagd. Oké, okay, nou, mijn pas laten omzetten en... Uh,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 Ja, ja. het haalt toch niet uit, het haalt toch niet uit. Het, <laughs> ja, ja, ik, mm -hmm. ik heb zat uh, libertariërs op mijn tijdlijn zien die zijn stem wil je verbranden, ja prima joh. Is... Ik, heb, uh, mm -hmm. ja, ik heb nog een vraag van welke politicus mijn een bier wil geven als ik dus op een stem maar, uh, niemand reageerde. Ja. moet reageren was Maar ik heb op degene stem waarvan ik wel zeker weet dat die, als ik het hem vertel, dat ik dan wel uh, een biertje krijg.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 Een soort studenten solliciteit. Uh, ja. Naast mij zit Martijn Noordman, uh, enthousiast uh, lid van de LP. Goedavond. Ja, waar zitten, waar zitten we? Ja. Nou eigenlijk? Ja. We zitten ergens, uh, ergens in Utrecht bij de... Hoe heet deze kroeg ook alweer, uh, Stefan? Hey. Hoe heet deze kroeg? Hoe heet deze kroeg? Oh, deze? <laughs> Hij staat <het> opnemen. Uh, <laughs> We zijn lekker, uh, lekker bezig hier met Het is gewoon de bar van de uh, University Campus. Oké, okay, University Campus. Okay. maar heeft deze persoon Facebook Wat doe je met deze? Ja, ik weet niet. Het is. is nu al een heel warm. Weet je wat hij. doen? in zijn vrije tijd. Hey. We, we vragen het even aan uh, Robert. Uh, Valentine zit ook naast mij. Uh, Robert, uh, waar zitten we eigenlijk? In University College in Utrecht.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 Ja, uh, nou dus uh, ja. Dat we maar weer meer mensen mogen hebben bereikt dit jaar. De bier kost hier maar een euro, dus dat zal ook wel een reden geweest zijn, denk ik. die. Oh, dat bedoel je. Yeah. ja. Hoop jij op een zetel. Wat zeg je? Zit de zetel er al in? Ja, volgens de pols niet, dus uh, wordt, uh, oh, okay. wordt het maar, we hebben nou drie dorpen gedaan, hè? Wat zeg je? We hebben nou drie dorpen gedaan. Drie dorpen volgens mij zijn het 40 stembureaus. Uh, oh, oké. Okay. Ja, uh, ja, van de 300. Overlaat, of steeds ja, dat van de 300 niet alles, Maar het schijnt representatief te zijn. Dus. Ja. Ja. Moet afwachten. We gaan ja. hopen op winst in ieder qua aantallen. Ja, dat en dat, uh, ja. dat, dat het speelveld wat minder druk wordt misschien. En dat we door kunnen gaan voor... En uh, ja. ja. ja. door kunnen bouwen de komende jaren. Dat, dat is het belangrijkste. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. En uh, met de toekomst hier. Weet je al wie jij bent? Het ja, net twee gebeders uh, uh, die blij waren, die waren libertariërs. een dus, beetje uh, dat okay. waren een beetje een we zijn beetje een beetje een zijn een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een grote dreiging strategisch te beetje een okay. Dus ik hoop dat beetje uh, dat we, dat we, dat we uh, een beetje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 En komen Arno en Nathan naar boven? Ik kom even hier zitten, Eike. Dan, ik ben aan het opnemen. ja, ja mooi. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja denk, uh, Kijk, kijken, Eike komt even aan. zitten. Jij ja, ja, staat ook verkiesbaar, okay. hè? Jazeker. En, uh, ja, zeker. En toen, toen ik zei dat ik op jou gestemd had. En, oh ja, en ik zei van, ik heb op jou gestemd. Ja, je zit natuurlijk niet op Facebook. Ik heb op Facebook gezet, Ik heb op iemand gestemd waarvan ik zeker weet dat hij, dat hij mij een biertje gaat tracteren als ik het hem vertel. <laughs> Niet daarom, maar dat, dat was... <laughs> Anders had je het ook wel gedaan. Dan, uh... <laughs> maar uh, goed, ja, jij staat ook verkiesbaar als uh, amagist. Ja. <laughs> en uh, jij hoopte nog in de kamer te komen of juist uh, yes, niet? Nee, ik hoopte yes, juist niet dat ik in de kamer ga. Ik zat er niet echt op te wachten. Maar, uh... maar welk nummer stond je? Uh, elf. Ah, dan, uh... Kijk, no no normaal is meer mijn geluksgetal. Mm -hmm. Dat had ik eerst. Maar al begin was door een foutje van de kiesraad één iemand weggevallen. Oké. Okay. Ja. Dus, uh, ja, viel er ik vind het ik uitwerking nummer 11. Ja. Goed, en uh, ja, hoe voelt het om uh, op, uh, op een lijst te staan? Voor het eerst in je leven. Uh, ja, je hebt natuurlijk ook lokaal meegedaan. Ja, dat klopt. Uh, Handig. Ja, hoe voelt dat? Ja. Het is een leuk toneelstukje eigenlijk, Het is, is, is een leuk spel op de kast. Ja, ja, ja. Dus, uh, ben je nog actief geweest met uh, mensen, uh, overtuigen om op jou te stemmen? Of, uh? Uh, nou, vooral eigenlijk om uh, überhaupt um, onze te regelen. Dat was regionaal niet goed gelukt, vooral veel, uh, veel warme ondersteuningsverklaringen. Dus dat was al, uh, wel echt leuk. Ja, ja, ja. En uh, ja, voor de rest uh, proberen ze het wel in dagen leven te doen. Maar ja, Rick, het blijft natuurlijk uh, uh, lastig. Goed Want, wat beloof je mensen? Ja, je je belooft mensen dat ze zoveel mogelijk uh, zelf moeten bepalen wat ze doen. Maar heel veel mensen verwachten dat je dingen voor ze gaat doen. Ja, ja. ja maar wat, wat wil je... Ja, oh, ik hoorde dat je op de lijst stond. Wat wil je allemaal voor elkaar krijgen? Verwacht ja. Ja, uh, je dat? Wat hebben anderen voor jou voor elkaar gekregen de afgelopen uh, jaren? Ja... Ja, ja. En dan krijg je geen antwoord terug, maar dan krijg je horen. nou ja, ja, je bestaat in een lijst, dus je wil vast dat voor elkaar krijgen. Maar de overheid Nou, ja, Dat is uiteindelijk in ieder geval het einddoel is een vrijere samenleving en vooral ook een bewustere samenleving. Ja, ja. Dat mensen gaan nadenken inderdaad over waar macht ligt en in hoeverre dat. Ja, ik waar geloof in democratie, etc. Dat het recht is. Ja. En zolang mensen denken dat ze vrij zijn, echt, dan is het lastig. Ja. Ja, dat goed, joh.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 Innen, van uh, Inen, was het Ja, Ja, dat zijn uh, nog steeds ja, het een groot mysterie. Maar Arno Inen innen, ja, is ja. Ja, daar ja. En uh, je bent uh, inmiddels ook gearriveerd. Uh, hoe heb jij de hele verkiezingen ervaren?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 ja, ze zijn nog steeds aan het stemmen. Ik, eh, ik heb toevallig... Ze ja, gaan stemmen uh, niet meer inmiddels hoor. Sorry, ze zijn nog aan het tellen. Ja, ja. Ze zijn <laughs> nog steeds aan het tellen inderdaad bij de verkiezingslokalen. Ik bedoel, eh, mijn locatie is ook een, uh, wordt ook gebruikt als uh, stemlokaal. En uh, ik keek net even, uh, speaking via de beveiligingscamera, en ze zaten nog allemaal uh, te tellen of uh, de stemformulieren uh, allemaal aanwezig waren. Mm -hmm. En dat zijn er heel veel. De opkomst was enorm, 82 procent. En dat merkte je heel erg naar Amsterdam. Op een gegeven moment waren er de stemformulieren zelfs op. Okay. Moesten ze nieuwe dozen aankomen brengen met uh, nieuwe, uh, nieuwe formulieren zelfs. Ja, ja, ja je kon jou uh, nog wel erin proppen zonder... Ja, kon een jaar ja, precies, net er net even bij uh, stoppen. Ik hoorde al dat er proppers moesten komen om het erin te de, douwen. De <laughs>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 Denk je dat je artikel 1 ook nog een zeteltje gaan halen? Ja, misschien wel. Ik, weet, ik heb wel van Denk wat dat betreft dat ze okay, zetels gaan halen. Ja, Maar goed, ze dus, snoepen niet van de LP. Dat is vooral Forum ja, van de nou, Democratie. De Forum, ja... Of je daar nou... Ze zijn niet heel erg... Ze er zijn wel richting... Je hebt er overal elementen in van klassiek-liberaal. Ze uh, hebben er duidelijk gezegd van... Nou, we gaan allemaal experts inzetten, weet je wel. Nou, hier maar is duidelijk iemand met gezag... En uh, er zijn al andere mensen erin die, uh, die, die ervaring hebben. Of ze nou werkelijk een, uh, een echt ideaal hebben, dat, dat, dat is weer iets anders inderdaad. Ja, maar er zijn ja. mensen daarheen gegaan van de LP en ze waarschijnlijk ook VVD'ers heen gegaan. Ja, ja, ja. Dus, uh, maar ik denk niet, niet, niet veel. Ik denk als je echt libertarisch bent en begrijpt wat het is, dan blijf je gewoon bij de LP. Ja, uh, Oké, okay, maar dat is jouw advies voor uh, de volgende verkiezingen waar de LP aan meedoet? Uh. Voor de LP of voor de kinders? Ja, meer op onze idealen gaan richten of toch meer pragmatisch? Nou, ik ben, niet, ik ben, ik ben zelf een heel erg idealistisch ingesteld. Dus wij moeten het er gewoon bij blijven? De LP heeft een echt een hele unieke um, situatie. Mm -hmm. Wij zijn namelijk niet uh, afkomstig uh, als, uh, vanuit een andere partij, als splinterpartij. We hebben uh -huh. geen uh, BN'ers erbij zitten die opeens wat te zeggen hebben ergens over...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 Ja. Nou ja, er zijn ja, ook heel ja. veel uh, nou ja, libertariërs die dan op de, de FVD de voor democratie gestemd hebben, hè? van Thierry Baudet nee, Daar ben ik niet zo ja. weg. Nee. ik vind het verschrikkelijk maar, ik hoor zelfs, ja, zelfs sommige libertariërs ja. dan, uh, ik ga geen namen noemen sommige libertariërs zelfs op D66 gestemd hebben oké, okay. yes. nou ja D66 oké, okay. maar de, zelfs sommige op de PVV nou dat snap ik al helemaal als, als, als, als niet als jij jezelf een libertariër noemt en je hebt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 Maar goed, het is wel, ik vind het wel. Ik, ik, ik had me wel verheugd op uh, de uitslag. En uh, ik vind het wel mooi dat zowel de PvdA als de SP flink verloren hebben. Dus uh, het Rode Noorden is al helemaal uh, van de kaart geveegd. Uh, en de PvdA ja, is, wat de is de, feestie daarachter. is fantastisch. Ja, de ondergang van die partij uh, is fantastisch. Nou, ja, hoe zou dat, ja, hoe zou dat, uh, waar zou dat vandaan komen? Dat, uh, dat, ja. Ik kan wel iets bij voorstellen. Het hele idee van de arbeider is natuurlijk een beetje verdwenen. En eigenlijk is de PvdA natuurlijk ook een, een enorme etaire social justice warrior partij geworden. Waar, waar de gewone arbeider niks meer mee heeft eigenlijk. Ja, dat is waar. Uh, het, is, het is absoluut niet te vergelijken uh, met de vroegere partij van de arbeider in de jaren 50. Dat was wel heel iets anders natuurlijk. Met de Dresen met zijn landmating en, en al dat soort uh, periode. Dat is natuurlijk een hele andere partij dan wat het nu is natuurlijk. Uh, ja. Sinds de jaren 70 met dat... Uh,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 Ja, maar is dat al ja, ja. zo? Want ik kan me ook, ook voorstellen dat er van de PvdA, zeg maar, van de ja, werkende klas, een hoop naar ja. bijvoorbeeld de PvdA, PvdA gegaan zijn. Ja, ja, er zijn dus ook een paar naar de PvdA gegaan. Het grootste deel naar GroenLinks, maar er zijn ook uh, een paar naar D66 gegaan en naar het CDA. Dus ja. Het, ja, interessant. Ja, het is interessant. Ja, uh, het is eigenlijk opgesplitst over links ja. en rechts. Uh, ja, ja, het De partijen helemaal, uh, helemaal opgesplitst. In en, dus, en dus geeft dat, een, als je de, de, de, nu de verkiezingsmappen bijpakt pakt, hè, dus het kaartje waar, al die waar je al die gemeentes ziet en al die uitslagen, dan ja, nou, zie je een heel blauw land met een, met een paar rode en uh, groene stipjes uh, erbij, zeg maar. Ja, en een paar SGP-bolwerken ertussenin, maar dat is het dan. Uh, ja. Het is ongelooflijk uh, dat de, een provincie als Drenthe. en zelfs uh, Slochter, hè, de, de gaswinningsprovincie, dat daar de VVD de grootste wordt. Nou, daar moest ik wel heel erg om lachen gisteravond toen ik dat <laughs> zag. Goh. Nou ja, neem niet weg dat het uh, slag voor de LP natuurlijk heel triest is. Ja. Uh, met, met eigenlijk veel minder stemmen dan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 Ja, ik maar denk goed, dat het... heeft denk ik ook wel te maken met Trump natuurlijk, die opgekomen is die tijd. Hè. Toen Trump opkwam ging Rand Paul naar beneden, dus die stond wel aan uh, voor, voor een tijd en toen uh, Trump opkwam. En het, eigenlijk is het ook wel een beetje een bevestiging. Ik, ik denk eigenlijk, dat, dat een beetje de anti-establishment, ik denk dat het meer is dan... Ik denk dat het libertarisme in het univers een beetje overschat is uh, in, in 2012 uh, met Ron Paul. Want als ik, als ik de, de vele aanhakkers van Ron Paul zie, ook op, op Facebook of op Twitter... Hè,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 Maar dat heeft hij natuurlijk een aantal keer van die trucjes gedaan. Ja. Dat hij, dat hij zo'n spieringetje uitgooit om een haring te vangen. En dan springen ze er allemaal bovenop als ja. een berg piranha's. Dat is heel slim inderdaad, ja. Dat is waar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 dat een campagne manager wat, uh, wat aan doet, hoor. Of, of, of ik wil als een strategic, uh, die band die erachter zit, Ik we wel een griezel vinden. Maar je zal, uh, zal dat soort dingen wel verzinnen, inderdaad. Ik had het niet voor mogelijk geacht dat je zo'n visie kon winnen als je bijna alle mainstream media tegen je had. Ja. Maar ik denk ook dat het tijdsgewicht waarin bijna iedereen doorheeft heeft dat de mainstream media zijn bedonderd ja, dat is dat heel ze, lang, dat ze bijna automatisch.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 ze praten nog steeds, ik hoorde de laatste bij zijn mainstream media, Er ging de, iemand van de CIA interviewen, ja. over die volgt, was dat geloof ik, en dan praat hij over we, de, dus de interviewer praat over we, als hij het over de CIA heeft. Ja. Dus ja, dan heb je, een interview hoort gewoon in ieder geval onafhankelijk te klinken. Ja, dat vind ik ook, maar ja goed, want uh, het is, uh, in Nederland is, ik vind dat in Nederland trouwens wel een stuk, stuk beter, maar het is inderdaad nog steeds niet geweldig. Uh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 Obama een ze tegen Fox News heeft, heeft Trump dat tegen de andere kant. Ja, zo, zo, zo heb je dat weer. Bush was daar misschien iets neutraal in. Ook omdat hij de media trouwens met zich mee had de hele tijd. Tegen de Irak-oorlog. Maar ja, je ziet dat gewoon. Het is een heel gepolariseerd land. En, ja, ik, ik zou het niet eens gepolariseerd willen noemen In de zin dat de media niet gepolariseerd is. Net zoals de universiteiten. Die zijn ja. eigenlijk allemaal aan één kant. Ik denk zelfs post. ...Fox uh, zou ik niet echt... ...pro-Trump uh, willen noemen. Uh, ja, er zit als je er, kijkt er, naar C, er, CNN... En, uh, ja, ...CNN ook, dat is gewoon... Uh, ja, ...ja, dat is één grote... Uh, de, de, ...ik denk dat de meeste media... Uh, ...toch wel helemaal aan de democratische ...kant zitten, nog steeds. Uh, er zitten zijn er wat individuele presentatoren... ...bij Fox die, wat, uh, die Trump hebben. Ja. ...de Sean ja. Hannity's en de Tucker Carlson's... en zo ...van deze wereld, die... Uh, die uh die zijn ja. wat wat uh, wat inderdaad. Ja. En ook, maar wat het krijgt dan een blijft staalt, als... zeg maar, heel grappig. Ja. Ja. en wat het trieste blijft, vind ik van de media, is dat ze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 Trump, of die openbaar gemaakt moeten worden of niet. Ze, ze vestigt de aandacht heel erg op de non-issues. En de echte mega-issues, daar, daar, daar durven ze gewoon geen standpunt over in te nemen. Dus die polarisatie vindt plaats op, op flut Terwijl... Dat is waar. Ja, nee, eens. Zeker de, de, de, algemene, de algemene richting van de media is op zich hetzelfde, inderdaad. De, allemaal. Ja, ze, ze willen geen van beiden. ze dus willen echt het systeem aantasten. Het systeem moet in stand blijven. Dat ben ik en, maar ze Ze... ze, ze de halen alleen hele kleine plukjes, uh, ja, uh, cosmetische dingetjes halen ze eruit en die gaan ze heel erg opblazen. En dan lijkt het gepolariseerd, maar ik zei ze, in feite is het niet gepolariseerd. Dat is waar, zeker. Ja, goed. Maar goed, uh, ter terug naar Nederland zijn. En kijk, hè, nou, als ik nu de, de verkiezingsuitslag zie, uh, Johan, uh, waar je het eerder over had. Uh, kijk, uh, Nederland heeft het voor hetzelfde gekozen en het is een beetje...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 je moet het toch... Ik zie geen andere manier om dat te doen. Dus, dus, mensen, maar met mensen gaan praten, gaan maar inhoudelijk opzitten. Dus uiteindelijk heeft het, heeft het gewoon te maken... Kijk, mensen leven wel in bubbels, maar het is gewoon het mensbeeld van mensen. Wat, wat ze vertellen hebben. Ze, ze kennen geen alternatief voor de overheid. Dat, als ze al überhaupt begint van zonder overheid, nou, dan denken ze meteen van, nou, helemaal gek of zo. Ze, ze, dan kijken ze ja van, dus voor mij is er altijd een overheid geweest. Waar heb je het over, zeg maar? Dus, mm -hmm, weet ja. je? Het, het, het zit helemaal niet in, in, in, in, in de bubbel van mensen. Om. Het zit buiten die bubbels van mensen, zeg maar. Dus die, die, het zit helemaal niet in hun geheugen. Laat staan dat ze überhaupt iets van weten of eraan denken. Dus, uh, Toch weet je dat, dat ze dat uiteindelijk wel.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 Ja, Ik vroeg ook: ja, geloven er dan mensen nog een beetje? Want het staat ook wel van die borden van socialisme of de dood? Of uh, fidel is het volk? Ja. En, ja, en als je dat al vraagt, als een man dan zegt hij van uh, ja, nee, mensen geloven er toch niet meer in. Maar het raar is wel dat dan hoor je heel veel toeristen zeggen: van uh, ja, ah, ja, het, ja het, uh, het healthcare is geweldig hier. En dat baseren ze dan op.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 in vuistdiep in medicijnen en in, in, in de verzekeringen en hoe maar op, dus hou op. <laughs> ja. En gezondheidszorg is ook zo'n systeem, we het net ook over onderwijs, waar je de paraplu ja. van de overheid hebt en dan heb je de zogenaamde keuze eronder. En de ja. media, de paraplu van de overheid, is de zogenaamde keuze eronder. En gezondheidszorg ook, dat is eigenlijk zo'n paraplu van de overheid die bepaalt wat er in al die pakketten, verzekeringspakketten gaat, en hoeveel Precies. het mag kosten en wie ze moeten accepteren.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 Vrijheidjes die je nog hebt, zeg maar, om ja. binnen één systeem een klein dingetje te, uh, te veranderen, wordt dan opgeklopt alsof het enorm gepolariseerd is of, of dat er, dat er enorme keuzes is of zo, of marktwerking. Ja, dat is ja, helemaal dat niks, natuurlijk. Nee, sowieso zijn de grootste vier zelfverzekeraars uh, met hun uh, ondertakjes, die hebben sowieso, uh, wat is het, 90% van de markt in handen, volgens dus, mij. Uh, dus ja. het is van concurrentie of van marktwerking kun je absoluut niet spreken, zeker met een verplichte verzekering en een verplicht eigen risico en een verplichte basispakket, noem maar, maar op, weet je, dus, er is niks marktwerking aan, nee, absoluut ja, niet. Er is, er is, is ook top zoveel top. regulering, dat alleen de hele grote, die kunnen genoeg advocaten hebben en, ja. en om, om, dat, om al die regulering door te werken en al die administratie te doen. Dus ja, ik kan niet de kleine partij opstarten, denk ik, oh, effectief. Ja, maar we hadden het eigenlijk over de verkiezingen? <laughs> uh, ja, eigenlijk over de LP. Hè? Het wel, uh, ja, dat ja, het, het gebeurt altijd hier natuurlijk. Hè? Nou, ik denk dat het meestal wel gezegd is, denk ik, hè, over de verkiezingen. Hè. De mensen gaan voor de status quo, dus we zullen waarschijnlijk een uh, centrum rechts uh, middenkabinet kabinet krijgen, hè, van CDA, ja, VVD, d 66 aangevuld met ChristenUnie of zo. Ik weet het niet, maar waarschijnlijk.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 Het had me wel leuk geleken als het wat onoverlakker was. Ja. Ja, laatste, misschien, ja. misschien moeten we net zoals situatie als in Spanje of zo. Of, of oh, dit is het België? Ja, maar. België. We gaan meer inderdaad. Want we hebben ja. een overschot. Dus uh, dat gaat gewoon lekker ja. door als er geen nieuw kabinet is, Dus laat maar lekker doorgaan inderdaad. Ja, Zullen we precies. maar doen? Maar, ja. Ja.